Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. In Marokko is het zeker 155 migranten gelukt om de Spaanse enclave Ceuta te bereiken. Sommigen klommen over een hek van 6 meter hoog. Anderen bereikten de enclave via een golfbreker. De meesten komen uit West-Afrika. Zeker zes agenten raakten licht gewond omdat ze door de migranten werden geslagen en met stenen bekogeld. Een aantal migranten is opgepakt en overgedragen aan de Marokkaanse politie. De rest is opgenomen in een asielcentrum. Een jaar geleden wisten ook al meer dan 100 migranten de Spaanse enclave te bereiken. De meeste van hen werden later teruggebracht naar Marokko. In Amsterdam is oud-verzetsman Harry Cohen overleden. In de oorlog trouwde hij met Sini Kattenburg, die actief was in het verzet. Ze werkte in een crash tegenover de Hollandse Schouwburg en ving kinderen van opgepakte joden op. Om deportatie naar Westerbork te voorkomen werden de kinderen naar onderduikadressen gesmokkeld. Kort nadat ze getrouwd waren doken Harry en Sini Cohen zelf onder in Nieuw-Vennep. Daar wisten ze de oorlog te overleven. Na een huwelijk van 75 jaar overleed Sini begin dit jaar. En nu een half jaar later is ook Harry overleden. Hij was 99 jaar. Kredietbeoordelaar S&P beoordeelt Argentinië als een wanbetaler. De afwaardering komt na de mededeling van de Argentijnen woensdag... dat ze ruim 100 miljard dollar aan schulden later gaan afbetalen... Officieel vraagt Argentinië alleen om een herstructurering van de schuld. Maar omdat dit zonder overleg gebeurt... staat dat volgens S&P gelijk aan wanbetaling. In de kwalificatie voor het EK-voetbal... hebben de Oranjevrouwen hun eerste wedstrijd makkelijk gewonnen. In en tegen Estland werd het 7-0. Miedema en Spitsen maakten ieder twee doelpunten. Roord, Blutworth en Jansen maakten de andere drie. Dinsdag is de volgende wedstrijd. De Nederlandse voetbalvrouwen spelen dan in Heerenveen tegen Turkije. Het weer...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 Zandvoort heeft het, en jij beleeft het. <gib Breathing> Zon. Zon. Zon, zee, Zandvoort, een Zom. zomerhit. Zomer Dit is de zomer van ZFM, met nu het weekend in. Mesdames, messieurs, de disjockey is de from... retour. Stuckers H is de retour. 6.9. Zie Ja. Okay.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 Necesita ayuda, no lo